De PvdA wil een verbod op producten die door kinderen zijn gemaakt. Tweede Kamerlid van Laar wil ook dat bedrijven die deze producten verkopen worden bestraft. Hij zal vanmiddag op de dag tegen kinderarbeid een voorstel erover overhandigen aan minister Ploemen. Als de verkoop van producten uit kinderarbeid strafbaar wordt, komt de bewijslast bij het Openbaar Ministerie te liggen. En zullen bedrijven volgens de PvdA beter controleren hoe hun producten zijn gemaakt. De VS heeft in Pakistan opnieuw aanvallen uitgevoerd met drones. Binnen enkele uren werden tot twee katoen islamitische militanten onder vuur genomen met onbemande vliegtuigjes. Daarbij zijn zeker 16 doden gevallen. De nieuwe aanvallen zijn waarschijnlijk een vergelding voor de aanslag zondag op de luchthaven van Karachi. Daarbij kwamen tientallen mensen om het leven. In Amsterdam zijn ze het eens geworden over een nieuwe coalitie. Bijna drie maanden na de gemeenteraadsverkiezingen hebben D66, VVD en SP een akkoord gesloten. De drie partijen hebben vooral op het gebied van wonen nieuwe plannen. De details worden later bekendgemaakt. Volgens de Telegraaf krijgen huizenbezitters de mogelijkheid om in één keer de erfpacht af te kopen. De grond blijft dan wel in handen van de gemeente, maar de jaarlijkse bijdrage van huizenbezitters vervalt. Het weerperiode met zon, maar ook wat wolken. Het blijft overal droog. Vanmiddag is het rond 20 graden aan zee en mogelijk 23 graden landinwaarts. Ook morgen geregeld zon en 18 tot 23 graden. Morgenavond kans op een bui.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 Met nu de Watertoren. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be served like California. You'd see them wearing their baggies, where Archie Sandals to a bushy, bushy blond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 Ja, nou me... Camon baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra.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 I'll Heart, it's been real to you